Goedemorgen, ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS op 3. Ga je zo op pad, neem dan een flesje water en zonnebrand mee. Er geldt een hitteprotocol. Dat geldt tot 8 uur vanavond op veel snelwegen in het zuiden. Rijkswaterstaat zet extra personeel in, zodat automobilisten met pech zo snel mogelijk worden geholpen. Of je nou op het strand ligt, een weekendje weggaat of op Pinkpop staat... je kan overal genieten van zon en zomerse temperaturen... maar let een beetje op, smeer je goed in, zegt KWF Kankerbestrijding. Wij adviseren om elke twee uur in te smeren... en tussen 12 en 3 uit de zon te blijven. Het is belangrijk om te genieten van de zon, maar doe het beschermd. De meeste strandgangers weten het wel, maar dat is iets anders dan het ook echt doen. Nee, ik doe wel dat fucking er feit. Weet je dat ik er nu op heb? Nu hebben, we hebben we nu 30 op? Ja, dan ga ik. Meestal als ik voel dat ik ga verbronnen... Daar smeer ik me in. En, uh, ja, het is helemaal niet helemaal, ik vergeet het altijd. Kun je wel of niet op vliegvakantie vanaf Schiphol? Een hoop reizigers hebben nog geen flauw idee. Gisteren werd duidelijk dat vooral in juli een hoop reizen worden geschrapt... omdat het vliegveld de drukte niet meer aan kan. De Consumentenbond krijgt er een hoop belletjes over. Maar we kunnen ja, consumenten toch niet in de kou laten zitten... die uh, allemaal hun vakantie al hebben geboekt en die daar lang, lang voor hebben gespaard... en eindelijk weer eens weg kunnen... En dat dan Schiphol zegt, ja, sorry mensen, maar we kunnen niet anders. De Consumentenbond is bezig met een dikke claim tegen Schiphol. Ze kijken of ze Schiphol aansprakelijk kunnen stellen voor de schade. Het gaat dan niet alleen om je ticket, maar ook om extra kosten. Bijvoorbeeld voor het annuleren van je hotel of huurauto. En prinses Amalia stapt vandaag in het vliegtuig naar Noorwegen... voor haar eerste officiële reis als prinses van Oranje. Helemaal alleen gaat ze niet, haar ouders gaan ook mee... Daar schuiven ze aan bij een gala-diner ere van de 18e verjaardag van de Noorse prinses Ingrid Alexandra in het Koninklijk Paleis in Oslo. Het weer, het wordt dus opnieuw een zomersdagje met veel zon. Vanmiddag wordt het in het noorden 26 graden en in het zuiden kan de temperatuur wel oplopen tot 30 graden. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is de 8 van de ANWB. Op de afsluitdijk richting Noord-Holland staat tussen Brezandijk en de Oever 3 km Fiede. En 9 ten helder Alkmaar tussen sint -Zee en Petten 3 km Fiede. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu jouw keuze ZFM. Luister niet naar de top 2000. Je luistert naar de Boys of Back in Town. van uh, Zandvoort. Een hele goede morgen allemaal. Goedemorgen. In de studio zit uh, Gerry Rutte. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben Gerry niet. Hoe is een ander? <laughs> ik haal alles door elkaar. Ik kunnen me niet door elkaar. Heb je, nou, heb je nou Mama, morgen? hou ook even je mond tussendoor. Want de mensen raken in de war van jou. En anders ik wel. Ja, ja. ja. Nou goed, wat gaan we doen? We hebben Goedemorgen Zandvoort natuurlijk nog. De enige echte. Dat wil ik toch wel eventjes zeggen. Nog even, hè? Ja, ik heb, ik heb gehoord dat er schijnen, schijnen op Facebook uh, wannabes zijn. Dus die denken van, hé, hey, uh, ja. mm -hmm. wij gaan een, uh, een Facebookpagina maken... van goede en Zandvoort, maar er is maar één echte. Zo is dat. wilde ik toch even gezegd hebben. Dank u. Weet je waar het over gaat? Ja, ik weet het. Jawel, jawel, jawel. Jongens, de microfoon staan open, hè? Ja, goed zo, ja. Nou, uh, Charles, aan jou de, de microfoon. Uh, uh. Ja, Gerrie. Ja, goedemorgen, snel. Gezellig dat je er weer bent. Ja. Ja. Wat, wat gaat er allemaal gebeuren in het programma van Goedemorgen? Um, nou, vanochtend hebben jullie het erover gehad, de eerste ja. uur... over co-sharing, ja, over de... Uh, is goed. Ja, Die komen dus in het tweede uur... Uh, komen die, uh, vertellen, telefonisch. Want het, ze zitten ergens in, in het land waar ze hun hoofdkantoor hebben. In ver weg is dan? Nee, nee, nee, nee. Ja, maar ze hebben, overal hebben ze regio's en daar hebben ze hun mensen zitten. Dus ja, ja. ik weet nog niet precies wie er komt, maar... Oh, dus luisteraars, als u morgen ja. meer wilt weten ja. over hoe dat allemaal werkt met die goederen. Ja, dan? luister dan morgen tussen tien en twaalf naar Goedemorgen Zandvoort. Ja. Daar wordt het onderwerp besproken. Ja. Ja, ja. En alle details waarschijnlijk. Ja. Want uh, je, moet, ja, je moet wel een app hebben, hè? Zo'n zo telefoon Ja, dat begrijp ik. ik. Ik weet het eigenlijk ook niet nee. meer. We gaan het morgen horen. Ja. ja, maar dat is vast niet het enige wat jij is. Nee, nee, ja, ik nee. was al een beetje voor, voorbarig... want het komt pas in de tweede uur. Maar, ja, ja. maar het eerste uur is ook wel leuk. Dat begint met een uh, zwemproject... Een zwemproject? Voor, uh, ou, voor mensen die ouder dan 18 zijn. Dus jongen ook. Dan nou, hoef je mij niet aan te kijken. Oh, sorry. <laughs> dat is in samenwerking met de gemeente en met Nieuw Unicum... Ja. Heel veel jong, ja, jongeren onder de 18... daar wordt wat voor gedaan... die dus zwemles kunnen krijgen. Want ja. er schijnt dus heel veel mensen niet kunnen zwemmen. Toch? Ook, ook volwassenen. oh en dan kijk je maar ja. weer aan. Ja, Willem. Sorry. En uh, dit project hebben ze dus... Uh, daar zijn ze een tijdje mee bezig. En dat is dus uh, gestart. Ja. Ja. En uh, dan kunnen mensen dus... via de, via de gemeente of ik wat kunnen ze zich opgeven. En het schijnt mm -hmm. er schijnen dus al mensen ook af te zwemmen. Maar daar zitten dus ook... Uh, alle getoonde vrouwen zitten daarbij. Ja. Die dus, alles asielzoekers die hier dus uh, ja. al een paar jaar wonen, zeg maar. Ja, en, die moeten ook kunnen zwemmen, natuurlijk. Nou ja, maar het is ook voor iedereen belangrijk om goed te bewegen. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Want ik heb wel eens gehoord dat je met zwemmen, als je dat. Uh, dan moet je wel echt met zwemmen bezig zijn en niet aan de kant uh, zoals echt zwemmen. Echt, echt zwemmen. <laughs> dan verlies je 500 calorieën per uur. Weer word ik aangekeken. Ja, Kijkers, jullie ja zien we kunnen allemaal alleen werken. maar naar die kant kijken. Naar jou. Ik ga achter die schutting staan. Dan ben ik vanaf nu gewoon de man achter de scherm. Ja, maar van jou is bekend, Willem, dat je zwemt in je geld. Dus dat is. Ja. Nee, maar het is ja. ook heel goed voor je conditie, hè? zwemmen. Ja, dat is. Ja, je, je, al je spieren in je lichaam Alles worden ruik je. Ja. Ja, ja, ja. ja, ja. Ik heb vroeger ook wat baantjes getrokken, weet je wel. Baantjes, dat ik nu bij, bij die serie ook. Wacht, even, wacht even, wacht even, wacht, wacht ja. even. Ik zei hem nog verkeerde bij. Vroeger heb ik baantje getrokken. Baantje getrokken. Een baantje. Een baantje, baantje. Een, zwemba baantje. een zwembaantje. Ik haalde even wat door de war. Maar niet Want dan valt het mij altijd zo op als ik dan ook in het zwembad ben. Want ik doe dat ook. Ja. Maar dan staan al die dames staan met elkaar met te kleppen de hele tijd. Ja. En je gaat zwommen niet. Nou, nee, ik nee. kan me daar zo aan ergere. Want je betaalt ook best wel entree in het zwembad. Ja, dus soms word je gesubsidieerd door de gemeente. Maar soms moet je zelf betalen. Ja. En dan gaan ze even goed zijn oude nemen daar. Constant in het water te houden. Nee, dan kom je dus aangeswommen. Moet je keren voor, voor het volgende baantje. Ja, ja. En dan ja. kijk die, die vrouwen hier. Ze zo gemakkelijk. Ja, dat is, dat is helemaal niet leuk. Ik ben bijna, bijna eens uh, een keertje verdronken in het zwembad, hè? Echt? Oh? Ja, ik had, ik, ik had uh, lichte zonneallergie, weet ik veel wat. En dan had ik zalf yeah. Ja, ja, ja. Maar niet schrik daarvan? Ja, nou ja, goed. Maar ik kreeg in ieder geval een speciale zalf van de huisarts. En dan heb ik me met me ingesmeerd en ik spring in het water. Ik zak gelijk naar beneden. Ah, ik had zinkzalf geweest. Ik had zinkzalf. Ja, ja, ja. Moet je ook niet doen, hè? Ja, te laat. Harry Ja. We moeten wel een beetje serieus. Uh... Ja, maar het is toch uh, leuk om. Ja, wel, maar. Dalen, maar, maar hè, toch? Ja. Vertel. Wat, wat, oh ja, nou, dat was dus het project. Ja. Uh, dan komt, uh, dat is leuk weer altijd. Uh, Gerard Scholte, de tuinwachter. De tuinwachter? Ja, de die, komt, die komt om de zoveel weken. En ja. dan vertelt hij van alles over wat er in de duinen gebeurt. Ja. Daar kan hij zo leuk over vertellen. Ja, maar doet hij dan ook. Uh, dat er weer zo'n groep in, in, in bezwaar is gekomen tegen de. De stikstof Ja, op daar circuit? bemoeit hij zich niet oh, mee. Nee, nee, want hij, ja. doet, hij doet dat niet. Hij is er voor de duin. Ja. en hij kijkt naar de herten en hij, uh, hij kijkt naar de, alles. Naar Hoe de, is het hier met de, met de herten? Maar ja, die worden nog steeds afgeschoten. Ja. Totdat ze het, het, het, het aantal bereikt hebben. En dan gaat die brug open. Hè? Ja. Die maar op, maar, wat, wat ik wilde vragen, ja. hoe is het met de herten in het dorp? Die, uh... Oh, die zijn er nog steeds, volgens ja? mij hoor. Ja. Ja. Ja, ik, de laatste de tijd als ik Zandvoort binnenrijd, vroeger had ik ze wel eens over Van mijn Van die ogen. groepen, hè? Ja. Ja. Ja. Maar dat zie ik steeds minder. Ja, ja. er zijn minder herten natuurlijk. Ja, hè? ja. ja maar ja. We zijn er veel ja. afgeschoten al. Elke week worden afgeschoten. Ja. Ja. Ze moeten heel veel afschieten. Ja, ja. Jammer, hè? He? Ja. Ja. Ja. Maar het moet. Nou ja, jammer. Weet je wat het is? Ik, ik, ik reis morgens vroeg wel eens uh, uh, over de zeeweg. En nee, echt vroeg dan. En dan, ja. dan zit ik wel eens met. samen bellen. zit ik wel eens achter het stuur van die auto. Want dan vliegt er net een hert voor mijn auto langs. Ja. En ik word daar niet blij van. Ja. Maar, dus, maar die beesten die waren vroeger dus voor, voor Duitse toeristen bijvoorbeeld heel vriendelijk. Dus ze ze. hartelijk welkom. <laughs> Nou, dat dit schade nicht. Ze spreken hmm. geen Duits meer, denk ik. Oh, is dat zo? Nee. Okay. Die herten niet meer? Nee. nee. Nou, dat is, ik heb wel eens een hert horen praten. Hartelijk bedankt. Sorry. <lacht> ja, ja. Ik heb haar ook wel eens hier staan zingen. En? Ja. Reet Charles. Rijen zijn er trouwens niet meer, hè? In oh, is het zo? Nee, die zijn er niet meer. <lacht> wat, wat heb je ermee gedaan dan? Nee, die zijn, uh, uh, uh, uh, ja, die zijn uh, richting uh, IJmuiden, volgens mij ook allemaal. Die willen ze weer terugkrijgen, ja, maar die zijn dus zo... door de damherten. Zijn kan... die... Damherten? Door de damherten. Allemaal... die we ook niet kunnen zaken, <laughs> Die damherten zijn er voornamelijk hier. Oh. En de reeën die zitten in, in de richting IJmuiden en nee, zo. weet je. Maar ik, kan nooit, ik kan nooit het verschil uh, ik ook niet. Uh, tussen, een een tussen een hert of een damhert of een ree... En je hebt ook... Uh, Een eland. Ik geloof dat het het staartje is. Ja, ik geloof dat het staartje anders is. Het maar. staartje? <laughs> Beste dat luisteraars, ik. ik moet mij wederom weer verontschuldigen. En, uh, en ik heb zoiets van... Uh, het staartje? Laat wat mij maar nou? eventjes. Ja, dat denk en, uh, ik. We gaan gewoon even met anders haram doen. Harmen, wees rustig. Als word, dan je het harme staartje. Nee, dat is zo. Daar ben je weer gelijk toeren. aan. Ja, maar weet je, weet je wat we gaan doen? Wat gaan we... Vandaag, jij mag er even uit. Word. Conny van der Bos is de klos, zeg ik dan maar. En uh, het is me goed dat de luisteraars allemaal net niet hoorden wat er allemaal gezegd werd. Het was is... een goede is, Conny van der Bos. Heel... Ik vind het nog steeds een hele Waar ja. Vergis je niet, vergis je niet, vergis in Conny je niet. van der Bos. Ze te zegt tegen mij: Wie weet wat liefde is? Ja, dat ken ik niet. Of zijn antwoorden natuurlijk. Nou, Wim, kom. Je bent toch... Uh, je ziet er altijd zo verliefd uit. Ja, nee, maar dat komt door. De Als Harry de... binnenkomt, dan stralen Stralio. Ja, nee, nee. Oh, is dat zo, Sharon? Oh jee. Heb ik nog. Kijken, oh ja. Oh jee, oh, hij is straat helemaal. Ja, hij oh, oh, ja, is straat helemaal. Oh jongen. Ja, het is Ben je al vrij van het weekend, of niet? Kunnen wat? we gaan stappen samen? Nee, nee, nee, dat lukt niet. Oh. Nee, nee, nee. Ik bedenk nou wel wat waarom. Harm, hou je toch eens een beetje in. Ik vind het, ik, vind ik dit hoor. Bij ons zeggen ze gewoon netjes van klap toen de doet was ik je dicht. Zo. Ja, Ik ga gauw weer met gerry ja, praten. Ja, doe dat, dat maar even. Want uh, ik, ik, ik ja. heb er weer een verzoeknummer staan en... Uh, Um, even kijken, dan hebben we politiek natuurlijk. Politiek? Um, ik ik wilde de, al nieuwe wethouders uh, doen, maar die worden de 21ste pas geïnstalleerd. Dus ja. mag ik van tevoren. Mag Dat ik mag het niet. nog niet in nee. nee Oké. Okay. Okay. Worden, worden, worden, zijn er veel nieuwe wethouders? Of zijn drie, er ook van? drie nieuwe. Van, ja. van de hoeveel totaal? Uh, van de vier. Oh, dus er komt, er komt maar één oude opdagen. Ja, Gertjan Bluis blijft. Ook oh, Gertjan? CDA. Okay, ja. Okay, ja, nou, maar, dan, maar goed, dat konden ze niet. Dat wordt dan volgende week. En, uh, maar D66 reageert nog even op het coalitieakkoord. Ja, want? want Dat is de oppositie. Hè? Dus die, uh, mm -hmm. Maar ja. wat, uh, hoezo reageert? Wat, uh, wat nou ja, dat is gewoon... Ik heb ook vorige week was het... Uh, uh, GroenLinks heeft ook gereageerd. Ja. Die krijgen ja. dan de het moment om te reageren. Wat mm. zij ervan vinden. Oké. Okay. Ja. Dat kan. Spannend. Ja. Er is nog wat uh, ja, aan de hand is. hier in Zandvoort. Ja, he? ja, het is, ja. parkeerbeleid en al. Ja, de dat, is het, dat is het allergrootste probleem. Ja, ik weet ik niet. durf onderhand uh, Zandvoort niet meer bieden. Nee? nee kom nee, ik je, met de fiets? kom je met de fiets? Nee, ik kom met kogelvrije vest. Oh, een kogelvrije fles. Ja, ja want dat ja. is gewoon... Nou, dat hier... was niet leuk, hoor, die bijeenkomsten. Dat was, uh, was echt... Uh... Ik kan me zo voorstellen, ja. Maar ja, het is voor heel veel mensen heel belangrijk, toch? Ja. Ja, nou ja, goed. Zandvoort komt niet alleen met problemen. Hoor. Je hebt overal... Uh, elke gemeente heeft zo zijn, zijn eigen... Ja, dingen die niet, uh, dingen die, die niet goed lopen. Nee, en, of, ja, waar, ja. waar heel veel uh, over te doen is. Maar ja, het ja, met maar zo parkeren zeggen. kunnen ze natuurlijk veel verdienen. Hè? Oh. Ja, dat is ook zo. Gerry. Ja. En dan, nou ja, dan komen dus de scooters, hè, de deelscooters en de e-bikes. En dan sluiten we af met... Oh nee, dan, krij dan krijgen we... Een, uh, ja, dat is dat wat ik, waar ik het net over had. Ja. Uh, er is mevrouw Lojen uh, Spoelstra die heeft een boek geschreven en zij is psycholoog en seksuoloog. Ho, ho. En zij heeft een boek geschreven, Zinderend leven. Zinderend leven? leven. Dat is wat wij doen eigenlijk een beetje. Ja. Ja. en dat gaat eigenlijk over, zij heeft in haar praktijk, krijgt ze heel veel vrouwen en die hebben met hun seksleven hebben ze geen, van geen plezier van. Uh, het doet pijn of ze weten niet hoe of wat en zo. Dus daar, daar... Dat is geloof ik dat probleem. Dat, dat duurt ook zo lang als de wereld bestaat volgens ja. mij. Want... Ja. maar daar, goed, daar komt, heeft ze een boek over geschreven. Ja. Dus, het uh... nou ja, is niet leuk natuurlijk. Maar nee. uh, ja, het is dus ja. wel een uh, apart. Ook wel, andere... uh, je moet ook wel uh, uh, een beetje uh, durf hebben om over dat onderwerp te praten. Nou, dat is ook zo. Maar je moet het ook niet uit de weg gaan. Hè? We ik, hè? Nee, maar ik kan me voorstellen, als vrouw in zo'n. Bijvoorbeeld ook in een radio-uitzending om dan je helemaal uh, bloot te geven uh, uh, aan dat onderwerp. En daar alles over te vertellen. Dat is wel Onze gast in de volgende uitzending is mevrouw. Ja, nee. nee maar nee, goed, maar het is wel dan, mooi dat het bij jullie gewoon in goede mogelijkheid was. Ja, dat dus is ook dat, de kracht van het van. Dat past van de, ook best wel daarin. Ik bedoel, je hoeft het niet allemaal heel erg uit te diepen. Maar je kan over vertellen waarom. Ik bedoel, waarom uh -huh. ze heeft er toch heel veel vrouwen die daar dan toch problemen mee hebben, ja, en dan wilden ze wereldkundig dat wereldkundig maken. Maar ja. ligt dat dan die vrouw, of ligt dat, dat dan hun partner? Dat weet je dus niet. Ja, dat kan dat, allebei, hè. Dat ja. weet je niet. Dat ja, weet ja. Je niet. Ja. Ja. Want het is natuurlijk wel zo dat... Uh, ja, het moet in goede harmonie gaan. Ja, zo dat moet, ja. ja. Zo'n zo populairste bezigheid ter wereld, hè, toch? Ja. Pimpampetten. pampetten. Ja. Dan ook. Ja. ja. <laughs> Monopolies ook leuk. Ja. Ja, nou ja, goed, dus een... dat, uh, dat is... Uh, de, en Die mevrouw komt dus... Uh, komt hier en ook in de studio komt ze daar. Over. En wilde ze, het wilde, ze wilde het ook heel graag doen. Ook. Ze okay. wilde heel graag. En, Ik vind uh, dat wel, wel, wel een heel mooi punt eigenlijk. Dat was een soort boekbespreking dan. Ja, een boekbespreking. Ja. ja. ja. Ah. Nou ja. Ja, zeker. En dan sluiten we af met de scouting. Scouting oh, de Ja, de platvinders. Die hebben weer een... Uh, een dag. Scouters, bestaat er nog? Ja, er zijn twee scoutingsgroepen in Zandvoort. Hele okay. oude ook, volgens mij. Okay, er nog ja, ik raak altijd een beetje in de war, want soms hebben ze het over padvinders, en dan hebben ze het weer over kabouters. Ja, ja dat kabouters zijn de, de allerkleinste volgens de oude, mij. Hè. Dat, dat zijn de jongste, hè? Bestaan ben jij kabouter geweest vroeger? Eh, eh, vast wel. Nou, ik denk meer aan deugnietje had je het niet vindt. Ja. <laughs> ik ben vast wel kabouter geweest. Willem, ja. nou weten we meteen waar, waar dat ze bestaan ook. Hè. Ze bestaan echt kabouters? Ja. Ja, maar ja, maar, ja, maar je mag eigenlijk mag je dat niet zeggen. Want bijvoorbeeld, en, en dat weet eigenlijk niemand... de Roel van Velzen, je ja. herkent hem niet... Ja. want hij heeft een rode mutsje niet op. Daar ja, moet ik betekenen aan Hans Steven denken... die heeft zo'n conferentie over Ja, gedaan. precies. Ja. Ja, dat mag je niet zeggen. Het is een lilypje. Jij bent een stoutkeboot. Ja. Ach, ik had die conferentie niet bij de hand. Dan zat ik, nee, nee, nee. nee. Maar goed, weet ja, je dan dat... mag je geen grapjes over. mag je geen grapjes over maken. Maar ik wil er toch eventjes bij zeggen. Want niemand... ja, iedereen ziet de camera wel, maar Charles is ook maar 1,22 meter. 22, een klein mannetje. Dat ziet niemand natuurlijk. Maar ik ben ook niet groot. hè? Dus, uh... 1,24 meter. <laughs> Mag ik nog even een stukje muziek wat zetten? Uh, ja, natuurlijk. Als, als inleiding hey, leg ik de microfoon ja. even bij Je moet Chou, eerst ja? even zingen. moet eerst even zingen. Met z'n drieën. Drie drie. Lang zal die leven. leven. Lang zal die leven. leven. Lang zal die, die leven in de gloria. In de gloria. In de gloria. In de gloria. Ja, joh, de gloria. Ja, spam, pam, pam, pam. Die is jaren. <laughs> McCart ik heb een gebak van Paul. Wie? Paul McCartney. Wie is dat? Ja, die is acht dagen in de week altijd bezig met van alles. Ik ken zijn zus. Liedjes schrijven onder andere. Het is, ze noemen het ook wel de, de, de, Bach, van de, van de Bach van 2000. Ja, ja. ja. Ik ken, zijn zus ken ik wel. Wie is dat dan? En Ja, ja, ja, ja, ja, ja, nee, dat is, dat is zo leuk, hè? Ja, ik heb even een onderontje met Je bent wel streng, hoor. Ja, nee, ja, dat moet wel. Wat je bent echt streng. Nee, ik ben helemaal niet streng. Maar je, ik ben naast dat ik de techniek doe uh, hier van dit uh, schitterende programma... trouwens, ben ik ook nog uh, de producer en de uitvoerende producent... ...toiletjevrouw, catering, billenaffaire. Hallo, hallo, mijn naam is Henk van Zand. Dag, Henk. Ja, Henk. hallo. Wat kom je doen? Ja, ik kom uh, speciaal uit Amsterdam, kom ik even, even overwaaien. ja. Ik heb me wild geërgerd. We hebben een nieuw, nieuwjaarsreceptie op het strand. Ja, dat klopt. In, in juni, welke oliebol heb je dat uitgevonden? Als je nou naar links kijkt, dan zie je daar een deur. Je moet door die deur heen, want daar zijn ze allemaal aan het werk. Dus als je wil, ga die kamer op. Neem maar een microfoon mee, dan kun je ons even laten horen hoe het allemaal werkt daar. Is dat goed? Nou, ik vind het gewoon wonderlijk hoor. ze daar dan ook met die te vuur begonnen het begin van het jaar geloof ik. Nee, nee, nee. Dat was een palfioen die afbranden. Dat was wat anders. Oh, dat was wat een... Oh, ja, dat, Nou, ik een beetje in de warme in ieder geval. Ik vind het, dat kan toch aan allemaal... mijn kijk dat is Chinees, hè? Ja. He? Die kwam die, die wel leuk in Amsterdam rond door de Chinezen. De Chinezen, ja. ja maar mijn luister, kijk, die Chinezen, die hebben dus het nieuwjaar, jaar... hebben ze dus aan het begin van het jaar. 1 februari was het dit jaar. Ja. Vol volgend jaar geloof ik 31 januari. Die ja. mensen zijn ook gewoon in de war... want die weten ook niet waar ze er aan toe zijn. Nee, Wij hebben allemaal, ja. nieuwjaar, jaar hebben we allemaal op 1 januari... Mevrouw, is ja, het warm? Ja, dat of? is ook zo, meneer. Daar heeft u helemaal gelijk in. Ja, ja. want u ja. gaat ook naar de receptie vanmiddag. Ja, dat is wel de bedoeling. Ja, om half acht begint het. Half acht bars? Ja. Oh, dan ben ik in de warm. Oh, ga je wel door die deur heen en dan loopt die schoot Nou, wat? Kijk, ik, ik, ik, ik dacht dat het vanmorgen al was. Ik nee. ben hier speciaal vroeg heen gekomen op een scooter. Is, uh, is het een. Uw eigen scooter? Ja, groene scooter. Oh. Nou, ik loop toch die strand die even in. Ja. Oh, het is wel gezellig druk, hoor. Oh. Nu al. Ja, ja. nou wat, zeg ik maar kijk, ze zijn al met de servies bezig ook. Ziet u? Hoort u dat? Ja, ja, ja. ja. Maar, maar mensen, maar, allemaal koffie mensen die koffie drinken, hè? Maar gezellig ook wel ja, hoor. Ja, ja. Maar wat, wat zijn ze groter nou aan het doen? En trouwens, het blijft gek natuurlijk. Sorry, mag ik even door. Dank je. Mevrouw, ja. wat, wat, wat vindt u er nou van dat ze nou maar in juni passende... Ja. Het is een ja, dat kan ja, nog wel. Ja, ja, ja, ze moesten weer anders weer een jaar wachten. hè, 1 ja, heb, uh, januari. He, Hebben u in de keuken gestaan voor de oliebol? Ja, uh... nou, ik moest ze allemaal weggeven. O, wat, moest ze de, allemaal weggeven? Of gaat u ervoor de keuken meid vanavond? Nou, dat mag niet, hè. Vierwek uh, afsteken, mag niet, hè? Hoe mag dat niet? Nee. Hoe is dat in stand voort, meneer Willem van de, van, van de Radio Hoe is dat in stand voort? Uh, ik heb nog vier pakketten in de aanbieding. Is het zwaar vuurwerk? Ja, het weegt aardig wat hoor. Oh ja, nee, dat mag je helemaal niet importeren. Uit België komt het geloof ik, hè? Nee, dit komt uit Starworst. Komt er eigenlijk wel niet uit Amsterdam vandaan. Dat mag helemaal niet bij ons hoor, in Amsterdam ook. Nee, ik vind, ik vind het is wel het... illegaal, hè? Het is illegaal. Ja, maar je moet, een, je moet ook een vergunning hebben als je vuurwerk afsteekt, hè? vergunning? Waarom? vergunning? Ja. Oh, Je kan oh. niet zomaar vuurwerk afsteken. Hè? Ik heb jarenlang thuis vuurwerk afgestoken zonder vergunning. Oh? Ja, dat gaat maar. 12 uur naar buiten en dan tot een uurtje 4 s'nachts. De ene pijl maar de andere pijl, mevrouw. <laughs> Leuk? <laughs> ik ik, ik, ik ja. viel niet met de pijlen op het laatst. Dus dat is gewoon wel. En rotjes. rotjes? Ja, rotjes. En uh, gil in de gillende keukenmeid had ik het net al over. Ik, had, uh, ik heb één keer een gillende keukenmeid gezien. En ik zeg net daarna: Vang dat ding nou niet op! Nou. En toen kreeg je het, hè? Toen was het... Zeg, maar ja. de burgemeester komt ook langs, geloof ik Ja, die in. houdt een speech, ja, nee? altijd. Een speech? Ja, speech ja. al die... Wat gaat nou, hij vertellen over? Nou, hij gaat over het afgelopen jaar vertellen. Over het afgelopen jaar? Ik denk anderhalf jaar. jaar dan, hè, onderhand. Over dat het, ja, nou, uh... dat, dat, dat, dat wil ik nou net zeggen. Ja. De jaarcijfers en zo. Goh, samen ja. zeggen, ik moet luisteren, maar ja, dan ga je over het afgelopen jaar praten, maar we zijn al wat weer een jaar verder. Maar wat Dat, je... nog helemaal niet, dat klopt toch helemaal niet. Wat zou jij doen, dan? Nou, wat zou jij zeggen, dan als jij burgemeester was dan? Wacht even, één momentje. Hallo, wilde niet de, de mes niet in de zak steken? Het is geteld. Dank u. Ze zijn in die keuken, zijn ze wel... Zijn er mooie jongens in die keuken, Willem? Ja, ja, nou ja, dat vind jij. Dat zijn buitenlanders, denk ik. Zijn het buitenlanders? Ja, want er zijn heel weinig uh, mensen te vinden hè, in de bedieningen en zo. Oh ja. Ik dacht dat je bedoelde dat die mensen een kenteken op hun rug hadden. Ofzo, dat je kon zien aan het kenteken waar ze vandaan komen. Ja, wij, wij, doe, doe het me denken aan het interview voor, vorige uur... met Lou van Rees en de Beach Boys. Ja. Op het strand. Ja, ja. Die kwamen ook om verslagen. Ja. Die moesten naar een andere badplaats. Waarom? L Loon op zand, hadden we het toch over? Het <laughs> <Ja, ja. laughs> is heel ergens anders. Het <laughs> is heel erg anders. Ja. Ja. Ach, het is wel gezellig hier, moet ik zeggen. Ja, ja, dus, ja er zijn heel wat mensen toch wel uh, erop afgekomen. Ja, en nou vroeg, hè? Ik, ik, ik, ik ben zelf nog wel te vroeg. Maar ja, ik ben hier nou toch lang maar met mijn broek hier op het strand liggen leggen vanmiddag. Hè? Ja, het is dus mooi lijkt, me, lijkt me gezellig. Hoe is de temperatuur van het zeewater? Nat. Nou, dan vraag ik het wel een andere kwam. Ik denk dat het. <laughs> ik Jongens, uh, jongens, jongens, jongens, jongens. Ja, draai nou maar een stukje muziek. Ik zal nog even een, je een wat stukje Amsterdam? muziek draaien. Want, uh, heb je wat Amsterdam? Ja, ik denk het wel. Wil ik voor je kijken? Van wil ik al, Bertie?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 Welk een vreugd je haar bereidt door haar een kind te schenken. En we binnen op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen, niet Ja! We binnen op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen, niewaar. In de plaats van hart en nijd, vrijheid, vrede, menselijkheid en een beetje warmte. Ziet reeds gloort de dageraad Die ons het licht gaat brengen De zon die aanstond Alle kwaad op aarde Zal verzingen Want ja! we zijn ja, op, de op de wereld Op elkaar, op elkaar, op elkaar Op elkaar, op elkaar, niet waar Ja, we zijn op de wereld Op elkaar Ja, ja, ja. Adelle Bloemendaal en de Klen. Uh, ja, het is altijd hartstikke gezellig natuurlijk. En uh, ja, het is altijd gezellig in de studio hier eigenlijk. En, en ja, of dat nou komt doordat jullie er zijn... of dat, komt dat jullie er niet zijn. Of wel, of niet. Ik weet het niet. Luister, Willem. Ja. Uh, we moeten het weer nog bepraten. Oh, mijn hemel. Ja, ja luister, ik ben, uh, als Amsterdammer ben ik heel erg nieuwsgierig. Dacht, weer, want ik ga nu naar het strand, zo. Ik ga naar de buiten in mijn broekje lekker op het strand liggen. Achter de wind. Ja. Of uit de wind, hoe zeg je dat? Uh, in de wind. Met. Uh, met uh, moet ik nog eens meer ook? Uh, dat ja. ligt eraan. Als jij in je bodypain de op het strand gaat liggen, dan zeg ik me zeker niet. Ja, aan. ik hoorde van de week ik ik vertellen dat er is een gemeente die heeft allemaal van die palen neergezet met, met zonnebrandolie. Ja. En uh, dan hebben de mensen even goed commentaar. Want dan zeggen ze van... Ja, dan moeten wij, moet de hele gemeentelijke gemeenschap moeten wij betalen. Vooral die lui die daar gratis die zonnebrand uit die palen trekken. Oh, is dat Was zo? Dit, ja, dat is echt gebeurd. Ja, kijk maar nog eens verzin, maar ik verzin het helemaal niet. Nee. Oh, daar is de meneer van het weer. Ja. Ja, wel een leuke... Uh, ik, ik ga ga, luister eens, ik ga u alles vertellen over het weer van het aankomende weekend. Willem. Ja. Kan je er een stemmig weermuziekje achter zetten? Laat oh, daar komt Oh. Oh, ik schiet er allemaal vol meteen. Zeer warme luchtluisteraars uh, bereikt vandaag ons land. Nou, ik heb het wel bekeken daar in die zuidelijke landen. Ja. Daar is het onderhand 40 graden. En is, uh, als dat hier de, deze kant op waait, dan zijn we nog niet jarig. mijn oksels. In het, zui oh. <laughs> in het zuiden uh, gaat het kwik naar 32 graden. En zaterdag wordt het in het zuidoosten. Met maximaal 35 uh, tot 36 graden ronduit. Een uh, gloeiend heet ondertussen. Zo'n 20 graden op de wadden. Daar zit je dus wat comfortabeler als het om de temperatuur gaat. Ja, oftewel, uh, luisteraars, hele grote uh, thermische... Uh, met een duur woord, verschillen. Dus, uh, het scheelt nogal of je in het noorden van het land... of in het zuiden van het land verblijft. Vanmorgen trokken er uh, enkele wilde, nee, wolkenvelden over ons land. En in het noorden van het land... Uh, kon het daardoor licht spetteren. Nou, daar ben ik geen getuige van geweest. Ik weet ook niet of dat ook het geval is geweest... want soms verspellen ze dat, maar dan klopt het helemaal niet. Maar in ieder geval, het is een spettertje geweest, niet veel. Vanmiddag wordt het over het algemeen vrij zonnig weer. De aangevoerde lucht wordt echter warmer en warmer. Nou, daar hadden we het net al over. Op de wallen, daar loopt het kwik op naar 25 graden... en het zuidoosten naar 31, lokaal zelfs 32 graden. De wind waait uit het zuiden... Tot Zuidwesten en neemt toe tot matig. Ach. Nou, zo wel lekker een beetje windje dan Willem, toch? Ja, sorry, ik kon er Gericht, niks aan doen. Ja, heerlijk. Ja. Ik ja. moet mij daarvoor ja. uh, verontschuldigen, want ik heb gisteren chili gegeten. Dus vandaar dat windje. Ah. <laughs> ja, dat hebben de luisteraars niet meegekregen, wij wel. <laughs> Allemaal een neusje vol en het is weg. Op de nadering van een zwak uh, koufront draait de wind in het noordwesten en noorden. En in de loop van de nacht, luisteraars. Uh, gaat het naar richtingen tussen west en noord weg. En een zaterdag wordt vanwege de uitzonderlijke uh, grote temperatuurverschillen. een hele bijzondere dag. Want in het noorden komen dus die maximum temperaturen grofweg uit op de 20 tot 26 graden. Uh, op de Warden halen ze waarschijnlijk de 20 graden niet eens. Dus daar is het het koelste. En in het midden van het land dan. Uh, pakt het uh, kwik door naar 31 graden. 31, jezus. In het zuidoosten zelfs naar 35 tot 36 graden. Dat betekent dat het record voor de tweede decade van juni... en dan heb ik het over 11 tot 20 juli, juni, met een Nico, waarschijnlijk uh, sneuvelt. Het staat nu nog op uh, bijna 35 graden, op 18 juni was dat het geval... In Assen. En ondanks de grote temperatuurverschillen gebeurt er weinig, oftewel overdag is het tamelijk zonnig en dus geen buien. De wind is, onafhankelijk, is aanvankelijk, moet ik zeggen, veranderlijk zwak tot matig. En in het zuidoosten draait de wind draait die naar zuidwesten en later op de dag dan gaat de wind uitgezonderd het zuidoosten. Uit het noordoosten waaien. Ja, is dat nou allemaal zo interessant voor de luisteraar? Nee, het is alleen ja. voor uh, belangrijke... Uh, al de cijfers bij elkaar opgeteld. Uh, dus voor de bingo vol vanavond. Uh, als je het cijfers eventjes noteert ja. en aanstreept... als je het op je bonnetje hebt staan... dan doe je dus mee voor de... Ja, de meeste mensen die mm -hmm. waaien toch met alle winden mee. Dus Vaak wel. Dus, ja, nou, ja. Op zondag dan, uh, wordt de grootste warmte in ons land... Uh, wordt er weer uitgewerkt. Gelukkig. Ja, maar kan je niet tegen warmte, gerry het... Nee, ik kan er niet zo goed tegen. Nee? nee. Nou, een hoop mensen niet, hoor, denk ik. Nee. Het is voor oudere mensen, dat moet ik er wel even bij zeggen... heel belangrijk dat je heel veel drinkt, hè? Ja, ja absoluut. Ja, voor iedereen ja. eigenlijk, hè? Ja. En, en waar is dat voor? Nou, dat je niet uitdroogt. Want je lichaam bestaat uit uh, water, water voor 70 hè? Bij mij is het 99%, maar dat komt door mijn hoofd. Je waterhoofd? Ja. Juist. <lacht> <lacht> kan je aftappen, toch, Willem? Je kan bij jou toch nee, aftappen? Nee, nee, nee. Want als het uh, boven de 25 graden is... en ik loop buiten en dan hoor je moment. <lacht> dan gaat Willem koken, luisteraar. Ja. Oh, Willem, ga je naar de Ja, dan ga ik aan de kook. Ja, ga aan de kook. Aan de We gaan het nog kook. even over de zondag hebben. Uh, maar even rustig. Ja, ik ben rustig. Op zondag wordt de grootste warmte uit dus het land uitgewerkt. Dat proces gaat gepaard met uh, plaatselijk regen en ook wel eens onweer. Oeh. Ja, bliksems nog een toezeg. Ja, nou... Okay. Nou, het weekend uh, is het eerste dag eerste dagen overwegend droog. De temperatuur loopt vanaf dinsdag weer op naar ruim boven de 20 graden. Ja. En later in de week neemt de kans op enkele buien geleidelijk toe. En wordt het wat minder warm. Nou, de natuur is wel blij met enkele buien, ja, denk ik. Hè? zeker. Dat weet ik al zeker. Ja, zeker. Ja, hartstikke ja. droog. Ja, ja. Ja. Ik zag vanmorgen op het nieuws ook in, in, in die zuidelijke landen... waar het zo verschrikkelijk heet is dat de angst voor bosbranden weer. Hè? Ja. ja, maar dat krijg je. hè. Maar we dachten van de duinbrand... Die dat is, zal hier ook alweer gaan, denk ik. Altijd. Ja, ja, gebeurt ja. Ook. ik krijg er hier over het algemeen weinig van mee. Dat we ja, er nee, maar maar zijn toch komt... wel duinbrandjes. Ja, ja, ja. Klein dan, hè? Kleine Klein, dan. ja. ja. ja. Mensen gooien dan niet, de, de peuk weg en zo. Weet je wel, dan gooien zomaar een peuk weg. Oh ja, ja. We hebben ze iemand betrapt. Die hebt dat gedaan, ja. Ze hebben met hert meegenomen naar het politiebureau. En dat Die had niet... stiekem gerookt. Hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, Want dat ja, ja. mag niet, hè? Dat mag niet. Nee, nee, nee. nee. nee. Had nou, je verder nog iets voor... Nee, nee. Dan zou ik alweer uh, erover beginnen. Dus dat doe ik maar nee, weer niet. Je niet. kan zo. het in één ding samenvatten. Het is warm. Het is heel warm, luisteraars. Nou, dan nee. heb ik me heel verhaal eigenlijk van niks gehouden. Maar goed, dat maakt niet uit. Dat geeft wel maar niks. Het nee. wordt toch betaald. Ik bedoel, je krijgt een letter betaald. Ik. Ja. Hey, ik, bedoel, ik loop uh, hier helemaal binnen. Ja. Ja. Stukje muziek maar weer? Ja, doe maar. Na, Falling and calling your name out These are the roots of rhythm And the roots of rhythm, rhythm.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 The river moon boom ba boom, -ba -boom, -ba -boom, -ba -boom.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 Paul Simon van het album Land. Uh, dit zit hij samen met uh, Linda Ronstedt. En weet jij hoe het, uh, hoe het gesteld is met het duo Simon en Garfunkel? Zijn die allebei nog uh, actief? Die zijn wel actief, ja. ja, ja. Paul Simon, die treedt nog steeds op. En uh, Aad Kaffingel, die is op dit moment veel aan het schrijven. Als hij het maar niet van Nick en Simon doet. Dat, ja. Daar krijg ik toch zoveel. Dat, dat doet hij niet. Nee, je, je nee. Krijg je een beetje kippenvel? Ja, nou ja, kippen, kippenvel. Uh, als ik nekharen overeind heb staan... En ik bedoel, hè, ik bedoel het staat algemeen onbekend... op uh, mijn... niet dragen van haar, waar dan ook. Uh, als ik dat wel zou hebben... dan zou ik met de nekharen... Uh, ja, goed. Nou. Um, velen er iets? Nee, Oké, okay, nee. dan heb ik nog een verzoekje. Vertel. Dat is uh, voor onze Duitse, onze Duitse kerst hier in, uh, in Zandvoort. De Duitse Leute. De Duitse Leute. De ja. de Duitse Leute ja Zo, ja. ja. Wat zou het zijn... Ik heb een nummer super romana. Ik heb ik heb een Wie beter? Ik heb een zuster. Wie beter? En ze is een uh, gezondheidswiederherstelmiddel met zo'n zachtversnellingen en handelingsgegeven, oftewel een apothekersassistente. Ja ja, nee, ja ja, dat had ik al wel begrepen. Ja. ja. Naar Mari e colabbi a me, Sopra Romana, Maccaroni, cannelloni, pepparoni, ecco l'abbe a me, Zopa Romana, bella donna, mamma mia, alimenti ciao, oh, Roma, Roma, Napoli, amore mio, Mortarella, mortadella, Tarrotella, ecco la piamè, Zopa Romana. minerale, grappa speziale, cozze vongole, prego, torta di spinaci, vongole, berraci, gorgonzola, co carola, zapailione, minestrone, openone, penone, colappe a me, sosaro pettocini, scallopini, fritto di zucchini, vabbè me. Zupa romana. Bella donna, mamma mia, alimenti ciao. Roma, Roma, Napoli, amore mio. Lo secco, amaretto, ritoletto, ecco l'abbe a me. romana. Bijna alle karacci. Karmaccio, karmaccio. Cappuccini, langostini, tortellini, ecco latte a me. Zu faromana. Campiaretti con spaghetti, sigaretti, ecco latte a me. Zu faromana. Ja, super romano. Ik weet, niet, ik weet niet wat dit is. Ik hoor hier al, ik hoor al Italiaans en je geuners. Ik, ik, hoor, uh, ja. ik, ik hoor van alles eigenlijk. Maar joh, wat voor vind je dat nummer eigenlijk? Ja, uh, de, ik vond het een leuk nummer, vrolijk nummer. Het leek wel Duits. Wie bidden? Uh, Ja. Bitte. Bitte? Bitte. Ja. Bieten. Bieten, ja. Oh, oh ja, suikerbieten. Suikerbieten. Suikerbieten. Ja. Ja, suikerbieten, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Zeg, nou ja. komt er nog wat van, Willem? Waarvan? Ja, weet Niet. ik veel. Ik zit maar te <laughs> wachten. Ik denk dat nou, er komt wel wat. Ja, er komt wel wat. Nou ja, en de zin om een stukje mee te zingen... Nou, dat lijkt me nou heel gezellig. Heb ja? je, als je, je even een leuke muziek om mee te zingen? Ik heb veertig uh, man achter de hand. Veertig man? En twee vrouwen. Twee man? Ja, sorry. Oh. Nou. <laughs> Ja, er wordt, er wordt gewoon reclame gemaakt voor de radio. Wat, wat is dit nou? Dat kan toch helemaal niet? Ja, we zijn nog nooit bij te praten. We hebben nog tien minuten. Dan kunnen we nog tien minuten bijpraten. Ja, dat is wel weer zo. Ja, de ene keer 4 minuten, de andere keer tien minuten. Ik ben het laatste moment ook nog even binnengewipt als professor. Ik, ik zag, uh, ja. zag je de trap komen, ja. Hoe is het? Ja, ik ben een beetje laat geloof ik. En daar kan ik niet zoveel meer invullen voor jullie. Maar ik heb wel interessante mededelingen toch. Uh, voor over, jullie. over, over. Ik ga me namelijk... Uh, vanmiddag ga ik me bezighouden met die voorbereiding van die nieuwjaarsreceptie. Ah, oh, je bent gastspreker? Ik, ben, ik ben een gastspreker en ik ga uh, praten over uh, de wonderlijke avonturen van een olifant uit Zerkersrent. Ja, ja. Die heeft namelijk uh, Willem, Willem Boer. Dat ja. is namelijk een... Uh, een man met de radio, ook in de zier van Zandvoort... heeft een oligant op een duin zien staan. Is het klopt? Nee, nee, nee. Op de Wildbrug op de Zeeweg. Op de Wildbrug van de Zeeweg. En wat, wat was dat aan de hand? Vertel eens even. Interessant. Nou, ik kwam, aan... Interessant, ik kwam, kwam rijden, En, uh, en uh, Ik kwam aanrijden. Dat was op zich al spannend natuurlijk. Want ik dacht, ik moet onder die tunnel door. Past dat wel, dacht ik. Maar het past wel makkelijk. En op een gegeven moment zie ik een grijze streep... half over de brug heen hang, Bijna op de weg. Kijk, zeg maar. Is een olifant een, grij een grijze streep dat is wetenschappelijk niet onderbouwd. Kijk, een olifant die heeft wel een, uh, een grote grijze streep aan de voorkant, dat ja. is een slurf. Ja. Maar de achterkant is een kort staartje. Dat kan nooit op de weg hebben gedraald. Dat kan niet. Nee, maar hij stond. Met, hij stond maar mee. hij was misschien de weg kwijt. Ja, dat oh, hij was er weg. Nee, dat dat, dat maar, zo... is... maar hij stond wel met zijn gezicht naar voren. Dat is We gaan interessant. In dat is interessant. Ja. Ik neem mee terug naar de universiteit. Ik heb de een week een, een seminar over met alle studenten. alle studenten in de zaal. Ja. Die zei: Jongens, opletten, want ik gaan nu iets vertellen, want dat ja. hebben jullie ja. nog nooit gehoord. Het nee. is wetenschappelijk onderbouwd. Komt dat zand voor olijfad op een natuurbrug? Op een natuurbrug, terwijl ja. de brug helemaal nog niet over was. Fantastisch. Ik ben helemaal gechoqueerd. en ik ben blij dat ik het laatst. 10 minuten toch nog even binnengekomen. Nou ja, ja, een stukje muziek voor me dan, Willem. Ja, een, een verzoekje eigenlijk. Maar deze die, die, die, die wil ik eigenlijk meer dragen, uh, of, ja, uitdragen, opdragen aan, uh, ja, aan de Gerry toch iedere keer de moeite nemen om hier naartoe te komen, dat ze durft. Vooral. Gerrie? Oh, jij ja, bent Gerrie? Oh. Ja, ja, ja, ja, ja. Oh, wat gezellig. Ja, ja. Aangenaam. Ja, ja, wetenschappelijk uh, onderbouwd dat jij hier in de studio ook uh, bent binnengekomen. Ik, ik, ik wil alles wetenschappelijk onderbouwen... anders kan ik het er niet meer eens zijn. Nou, mee. weet Zit... je, mag ik heel eventjes... Uh, zal ik even een nummer opzetten en dan doen we een microfoon aan... dan kunnen jullie met elkaar een gevulde koek eten of wat dan ook. En dan, uh, juist ja, zullen we dat doen? Nou, vrij is dat. Nou oh, ja, goed, vooruit maar weer. Vooruit. Het begon zo gewoon. Met mijn zoon. Want dat wou ik zo graag. Waar ik als kind had gewoond, moest een keertje vertoond. En dat was in Den Haag. In de tram naar die laan keek ik stil uit het raam. Mijn zoon trok aan mijn mouw. Hij vroeg. Zijn we dat gauw en ik zei parabuis, bijna thuis. In Den Haag is een laam zo vreemd en ongewoon. Ik heb er laatst gestaan met mijn zoon. Ik wou het nog eens zien, dat huis op nummer 10. En ook die dooie duur, was niet die mooie duur van toen. Ik stond daar verdwaasd, maar mijn zoon keek verbeterd. Wat ik zei toen ik klein was als hij, wat een kasteel, ook al was het niet waar, ik streelde zijn haar, en zei, we gaan maar gauw, ik pakte zijn hand, we zochten het strand, en de hemel was blauw. ZANG Ja, Connie van der Bos. Oh oh. Ja, ja, ja, ja. Dat ja. is ook het tweede die je van draait. Nou ja, ik weet dat Gerry uit Den Haag komt en uh, in, in die laan waar Connie van de Bos over zingt, ja. die ja. kent zij. Gerry komt uit Mudurendam. Ja, later. Je later. Een klein, een van die kleine huisjes, daar heb ze gewoon jaren gewoond. Is het zo? Ja, Gerry toch? Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Jij kent uh... Ja, toen het toen het werd geopend, hè? ook door, uh, door uh... Beatrix. Beatrix. Ja, ja, dat ja kan ja. ik me nog wel herinneren. Ja, ja. ja. Oh, dat heb ik ook wel eens gezien op televisie. Ja. zo'n oude fragment van Beatrix in de ja. Ja. Ken Ja. Oké, Duurwaddam Willem. Wie? Ah, maar kleine huisjes. Ja. Zou ik over vervelend, zou ook kunnen wonen? En, en dat is dat is helemaal maken, woont hij. echt vliegveld erbij. Maar grootje woont daar. Maar grootje. Van Wim Sonneveld. Oh, ja, ja. Van Wim. Ja, ja. Oh, ja. Van ja. Wim Sonneveld. Oh, dat voelt ja. kan je. Ja. zo'n leuke man. Oh ja, Wim Sonneveld. Ja. het oh, maar de dorp. Oh, daar schiet ik altijd helemaal vol van. Ja, maar het is wel een klein dorpje. Het is een mini-dorpje. Ik wil graag eventjes richting 12 uur. Het gaat wel heel snel. Harm zit die janken daar. Harm halen we een tissue shirt uit de keuken. Het is jullie maar een Ik moet er even bij. Niet meer spatten. Ik ga er een eind aan breien. Oh jee. Als jullie het goed vinden. Ja, helaas. Ja, nou ja. Over veertien dagen zijn we er weer. Dan ja. zijn we er weer. Oh, goed. Ja. Zijn de mensen mooi klaar met. En dan nu. hebben we een speciale uitzending. <laughs> ja. Oh Want, ja? Ja, ja, ja. Want dan hebben we beloofd in de luisteraars Wij zouden die toples... Zouden wij... Zouden wij, zouden wij, zouden wij uh... oh. Dus ik weet niet of Gerrit een durft te Maar ik te ben komen. er niet bij. Nee, ik, ik ben er niet niet <laughs> Oh, hey, uh, Een speciale uitzending. Ook met een patatje speciaal. Als ik op in de gang. Als Gerrit het kon brengen wel. ook oh, okay. Dan moet ik uit Zwitserland komen. Oh ja, dat is in Zwitserland. Ah, ja, die ik heb bergen verzetten, die Gerry van dat is helemaal goed. Goed zo. Nou. In ieder geval, jullie weer bedankt. Het was heel gezellig. Het was gezellig, dankjewel. Voor je, je het gezellig? Ik vond het reuze gezellig, uh -huh, ja. moet ik zeggen. Ja. Ja. Wat, nou. wat zal ik zeggen? Ik vond het wetenschappelijk onderbouwd gezellig. Ja, en zo is het wel. Ja. Ik wil alle luisteraars even bedanken. In Vlaardingen, Heerenveen, Rotterdam... Rotterdam zijn ze ook. In Canada, in Amerika. Rotje knor. Zandvoort natuurlijk. Loon op zand. Nee, ik bedoel, ik mag geen reclame maken, maar Wilma's pedicure is de beste. Ja. Kijk. Hé, hey, tot de volgende keer weer. Dag. Houdoe.